Elf uur, Lot Levin met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer heeft een motie van wantrouwen tegen premier Rutte... de steun gekregen van 43 Kamerleden. PVV-leider Wilders had de motie ingediend... omdat Rutte de Kamer niet direct informeerde... toen hij wist dat minister Zelstra had gelogen... over een ontmoeting met president Poetin. Voor de motie stemden de PVV, de SP, de Partij voor de Dieren... Forum voor Democratie, Denk en 50+. Rutte geeft toe dat hij de ernst van de zaak heeft onderschat. Hij vond de leugen een zonde, maar geen doodzonde. Zelstra trad voor het begin van het Kamerdebat af. De politie heeft een man van 18 aangehouden op verdenking van betrokkenheid... bij een schietpartij in Rotterdam in december. Daarbij kwamen twee mannen van 25 en 26 jaar om het leven. Volgens de politie gaat het om een geplande liquidatie. De beide slachtoffers waren net in hun auto gestapt, midden in een woonwijk... toen er vanuit een passerende auto op ze werd geschoten met een kalasjnikov. De politie verwacht nog meer mensen aan te houden. Een Amerikaan van Afghaanse afkomst is veroordeeld tot meerdere keren levenslang... voor bomaanslagen in New York en New Jersey in 2016. In New Jersey had hij een pijpbom langs het parcours van een hardloopwedstrijd gelegd. Daar kwamen omstanders met de schrik vrij... Bij het ontploffen van een tweede bom in New York raakten dertig mensen gewond. Een derde bom ging niet af. Volgens de aanklager toonde de man geen berouw en deelde hij zelfs in de gevangenis nog toespraken van Bin Laden uit en handleidingen om een bom te maken. Onderzoekers van de Israëlische politie adviseren het Openbaar Ministerie... om premier Netanyahu te vervolgen voor twee corruptiezaken. Volgens hen is er genoeg bewijs dat de premier op grote schaal cadeaus heeft aangenomen. In ruil daarvoor beloofde Netanyahu zich sterk te maken voor de belangen van de schenkers. Ook zou hij afspraken hebben gemaakt met de uitgever van de grootste krant van Israël. Die zou gunstig over hem schrijven. In ruil daarvoor zou hij de krantenmagnaat verschillende diensten hebben bewezen.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het één graad. Binnen zit Koen Verbraak. Morgen zou die 75 geworden zijn. Ischa Meijer. Meesterinterviewer. En dan een echte, hè? Maar hij was ook radiomaker. Acteur, cabaretier, zanger en columnist. Niet per se aan alles kunnen, maar wel aan alles probeerder. En dat maakte hem uniek. Hij stierf op zijn 52e verjaardag, morgen dus 23 jaar geleden. Voor de statistiek had hij er een jaar bij gekregen... maar hij had er nog geen dag van kunnen genieten. Goedenavond, dit is Met het oog op morgen. Wat gaan we vanavond doen? Natuurlijk veel Den Haag over halbe zeilstra en over de Donorwet. Hoe kijkt een intensive care-arts eigenlijk naar die nieuwe wetgeving? U hoort het straks... En de droom van een gezamenlijk Europa lijkt tegenwoordig vaak ver weg. Zo'n 100 jaar geleden, in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog... was dat anders. Toen was er nog de hoop om tot een gezamenlijk hoogbeschaafd Europa te komen. Historicus Guido van Hengel schreef het boek De Zieners... Toekomstvisioenen uit de verloren Europa. Ik praat straks met hem. Maar eerst het nieuws van... Dinsdag 13 februari. Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden... aan zijn Majesteit, de Koning. Het kon nauwelijks meer anders dan dat Halbe Zeilstra opstapte... als minister van Buitenlandse Zaken. Maar dat deed pijn. Veel pijn. Ik doe dat met spijt in maat. Maar in de volle overtuiging dat Nederland... een minister van Buitenlandse Zaken verdient... excuus, die boven elke twijfel verheven is... Daarna wilde de Kamer toch een debat met de minister-president. Die, die zijn betoog begon met een mededeling dat die Zeilstra zal gaan missen. Dat heb je maar heel zelden in het leven. Dat je iemand ontmoet die je zo kan vertrouwen... en waar je tegelijkertijd ook zo heerlijk mee oneens kunt zijn. Dus ik mis hem enorm. Een stukje verderop werd er eerder gestemd over de Donowet. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 38 leden... en daartegen 36 leden. Applaus... Ho, ho, ho, dit is wel de deftige Eerste Kamer, hè? Mag ik u vragen om zich van adhesiebetuigingen te onthouden... daartegen 36 leden, zodat het wetsvoorstel is aanvaard? Die uitslag leidde tot blijdschap bij de initiatiefnemer Pia Dijkstra... en bij de mensen die zitten te wachten op een orgaandonor. Dat is goed en gek. Dat is super, Dat is echt super. Ook veel blijdschap in Pyeongchang. Want het was weer een oranje feestje op de Olympische Winterspelen. Met een gouden en een zilveren medaille op de 1500 meter schaatsen. En een verrassende zilveren medaille bij het Shorttrack. Patrick Roest. Met zijn laatste meters op deze 1500 meter. Daar komt de tijd van Roest. En het is 1, 44, 86. Een honderdste onder zijn persoonlijke koor. Ja, zeker. Ik zat op de tribune en ja, iedereen beet zich stuk op die tijd. Kjell, Nuis is koning. 1, 44, 0, 1. Ho -ho! Zo zeg. En dik barekoor. Ah, fuck. Dit was wel echt... Uh... Dit was wel echt een zo dat wacht. Mattia, ja. hij wint van Pedersen. Wat is zijn tijd? Nee. 1, 46, 12, 1 nee, voor Pedersen. Mattia 1, 45, 86. Roest wordt nummer 2. Ja, ik ben zo blij met zilver, dat is echt bijna niet te beschrijven. Yes. Geldhuis, kampioen. Ik wil gewoon knokken en laten zien dat ik de snelste ben en dat moet ik op deze manier doen. En daar ben ik super blij mee. Om, de derde plaats, Jara van Kerkhoff in het geweld. Ze gaat de medaille pakken van Kerkhoff. Joy wint en Jara van Kerkhoff pakt de bronzen medaille. Jij komt over die finish. Uh, dan is het bronzen later ook zilver. Nou, met dat bronzen was ik wel blij, Dus uh, het was heel spannend en ik ben echt heel blij. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. is mij niet anders dan u en mijn opvolger alle succes toe te wensen. En de krant van morgen is alvast gelezen uh, door Mariel Hageman. Het lerarentekort heeft onverwacht een aanzuigende werking op PABO's. Het aantal aanmeldingen voor de docentenopleiding in het basisonderwijs... ligt nu al 15 hoger dan vorig jaar, schrijft de Volkskrant. Voor deeltijdstudies is dat zelfs 50 Positieve berichten dus aan de vooravond van de lerarenstaking in het noorden. In NRC luiden scholen en bestuurders juist de noodklok over het lerarentekort... Ze waarschuwen dat basisscholen de kwaliteit van het onderwijs... niet meer kunnen garanderen. In de Telegraaf het verhaal van een gepensioneerde leerkracht... die een slim verkeersbord heeft ontworpen. Het wordt deze week in gebruik genomen... De Fries ergerde zich al jaren groen en geel dat hij bij een kruising in de provinciale weg moest afremmen van 100 naar 70, ook als er nauwelijks verkeer was. Zijn bord geeft een snelheid aan die afhankelijk is van de verkeerssituatie. De provincie Friesland heeft er anderhalve ton in geïnvesteerd. De bedenker verheugt zich nu al op het rietje tussen Leeuwarden en Bolzwart om zijn slimme bord in werking te zien. In Rotterdam wordt morgen een opmerkelijk politiek initiatief gepresenteerd. Voor het eerst vormen drie traditionele linkse partijen... een verbond met een islamitisch geïnspireerde lokale partij. NRC spreekt van een gemengd huwelijk op Valentijnsdag... tussen GroenLinks, de SP, PVDA en NIDA. Als ze bij de gemeenteraadsverkiezingen gezamenlijk de grootste worden... willen ze het initiatief nemen om een college te vormen. Weer een rechtscollege met leefbaar Rotterdam... noemen de partijen een nachtmerrie. Over Valentijnsdag gesproken, volgens Trouw... begint de zoektocht naar de perfecte Valentijn... met het vinden van de juiste dating-app. Naast de grote spelers zoals Tinder en Happen... zijn er nu steeds meer apps die een niche van de markt bedienen. Er zijn nu apps waar alleen vrouwen een chatgesprek kunnen beginnen. En als swipend kunnen ook baasjes van honden elkaar vinden... of vrouwen die houden van mannen met baarden. Ook moslims hebben hun eigen Tinder. Die heet Minder. De Telegraaf grijpt voor Valentijnsdag terug op nostalgie. De krant herinnert de lezer eraan dat voor de mobiele telefoons... en datingsites iemand die smachtte naar een geliefde... zich kon wenden tot het papieren medium. Vooral op zaterdag stonden er veel contactadvertenties in de krant. Ellie uit Meppel vertelt hoe ergens in 1984 haar oog viel... op een oproepje van een man. Vooral die ene zin. Woont al bijna drie jaar alleen met dochtertje van drie... en is het alleen zijn zat, die trof haar. Ellie dacht, als een man de voogdij heeft, moet hij wel lief zijn. Na het zoveelste vriendje en de zoveelste teleurstelling... trok ze de spreekwoordelijke stoute schoenen aan. Het kwam tot een ontmoeting. En ze leefde nog lang en gelukkig. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. face is blind but sometimes it just don't let you see we can move forwards never look backwards don't just take my words only you can set you free we can move forwards don't just look downwards don't just take my words only you can set you free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 Don't just take my words Only you can set you free Let her head us dangle We'll take it from another angle By the time they grapple We'll throw away the shackles Pages of history Try to teach us how we never learn I know they can never reach us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 Never backwards. Forwards. Forwards. Forwards. Never backwards. Forwards. Forward bij Camara Jr. Er zijn wel eens dagen in Den Haag dat er minder gebeurt dan vandaag een belangrijke nieuwe wet aangenomen, een minister die aftreedt, omdat hij heeft gelogen. Het is allemaal wel veel bij Wilma Borgman Zeker, Den Haag. Uh, zeker, Goedenavond. Goedenavond. Ja, Eerst maar eens even over dat laatste, dat aftreden van Halbe Zeilstra. Daarna praten we door over de donorwet. We zagen een heel erg geëmotioneerde Halbe Zijlstra. Hè? Dat, we keken toch naar iemand die grote ambities had in de politiek. En die met tranen in zijn stem en uh, vandaag afscheid nam van die ja. ambities. Want inderdaad, die had hij. Hij heeft in 2013 nog bij ons in het oog gezegd dat hij zich zelf ooit wel partijleider zag worden. En daar is hij de laatste jaren wel wat van teruggekomen, omdat die laatste jaren als fractievoorzitter zwaar voor hem zijn geweest. Uh, hij moest die coalitie in het zadel houden, zonder meerderheid in de Eerste Kamer, en hij is dus van hot naar hergerend. heeft zich de blaren op de toon gepraat met Jan en allemaal, uh, om dat, dat kabinet in het zadel te houden. En die hondenbaan, die moest beloond worden met dit ministerschap. Uh, het liefst was zelfs minister van Sociale Zaken geworden, maar deze post kreeg die als beloning voor bewezen diensten, eh, ja. daar was die enthousiast aan begonnen... en nog niet eens met slechte recensies ook. Nee, daar wordt er altijd gesproken over een persoonlijk drama. Hè. Toch lijkt dat vandaag wel meer aan de orde dan, dan anders. Want Zijlstra was, hè, dat zei je al, heel geëmotioneerd, maar Rutte was dat ook? Had Zeker. hij zo'n goede band met Zelstra. Ja, Rutte was aangeslagen want je moet je realiseren dat Zelstra echt een vertrouweling van Rutte was en mm -hmm. ja, in het kabinet was hij de enige nog want Klaas Dijkhoff, ja, Janine Hennis ook, maar die zitten in de Tweede Kamer en als je de andere VVD ministers even de revue laat passeren, Cor van Nieuwenhuizen, Bruno Bruins, Sander Dekker, Erik Wiebes, ja, de band met deze ministers is toch van een andere orde dan die met Zelstra. Um, in dat vorige kabinet natuurlijk, maar ook voor dit kabinet is, is Zelstra echt uh, essentieel geweest. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen dat zonder hem dit kabinet er niet was geweest. Want Zelstra was de belangrijkste VVD onderha onderhandelaar. Want Rutte mm -hmm. moest tussendoor ook nog een beetje de premier spelen. En het was Zelstra die op een cruciaal moment de twee uiterste in informatie bij elkaar heeft gezet. Uh, Segers en Pechtold, die het maar niet konden vinden met elkaar. En het was Zelstra die. die Twee bij elkaar heeft gebracht en die uiteindelijk dit kabinet tot stand heeft gebracht. Dus zij was buitengewoon belangrijk voor Rutte. Ja, Zelstra was voor Rutte van levensbelang, kun je wel zeggen. Rutte kon de premier zijn, doordat Zelstra in Rutte 2 de fractie in de houtgreep hield uh, en zelfs tegen zijn eigen overtuigingen in Rutte steunde. Bijvoorbeeld, misschien weet je dat nog, dat sociaal mm -hmm. akkoord dat Rutte sloot. Zelstra wist van niks. Rutte stond met asje te glimmen voor de camera's en Zelstra slikte. Uh, ook al toen het ging over over de nieuwe financiële steun aan Griekenland. Die zou er niet komen, was een VVD, verkiezingsbelofte van de VVD. Rutte gaf het weg, Zelstra was woest, maar hij slikte dus. Ja, ze hadden een goede band, maar eigenlijk was vooral Zijlstra belangrijk voor Rutte. Ja, in het debat van vandaag wilde men van Rutte vooral weten... waarom hij de Kamer niet eerder heeft geïnformeerd... Ja. En, terwijl hij het al sinds 29 januari wist. Wat zei Rutte hierover? Ja, hij begon met te zeggen dat hij Zelstra rondom die 29 januari zo ongeveer had laten beloven. dat Zelstra het zelf naar buiten zou brengen. Dat hij had gelogen. Ge ge ge nou, <lacht> ik wilde zeggen gelogen en gejokt. Daar ja. maakte er toen één woord van. Ja. Gelogen dus. Mm -hmm. En zie je wel, zei Rutte nog. dat is gebeurd, dat naar buiten brengen. De Volkskrant was bezig met een primeur. En daar ga je dan als minister niet doorheen fietsen. door een brief aan de Kamer te sturen, zei Rutte ook nog. En bovendien, hij dacht dat het niet zo'n groot probleem zou worden. En toen kwam Lodewijk Asscher na nou, de interruptiemicrofoon. Die heeft vijf jaar in dat tweede kabinet Rutte met Rutte samengewerkt... en die geloofde er helemaal niks van. Voorzitter, ik vraag me echt af of de minister-president zich realiseert... wat voor risico hij nu neemt door vol te houden. Het is niet iemand die dit soort dingen voor zichzelf houdt. Dit is een crisisje, misschien kleiner, ja, dacht u, dat het bleek te zijn. Dat hou je niet voor je. Dat bespreken met anderen, daar win je het advies op... Heeft u het met enig ander persoon besproken? Ja, misschien binnen algemene zaken, dat weet ik echt niet zeker. Maar niet, dat weet u wel uh, zeker? Nee, dat weet ik absoluut niet wat ik u zeg. Uh, voorzitter, voorzitter spijt natuurlijk ontzettend. Ik begrijp ook zijn, zijn verbazing. Omdat hij, we weten nu hoe groot het politieke gewicht hiervan is. En dus het is logisch dat je zegt dat je dat niet eerder hè, uh, uh, moeten bespreken. Dat snap ik. Uh, maar ik zeg u, eer en geweten. Mijn overtuiging was, hier is, met een goed parlementair debat... is dit ook politiek op te lossen. Als je het onderscheid maakt tussen geen probleem, een, een, een gemiddeld probleem en een groot probleem, dan heb ik dit niet als een groot probleem gezien. Dat is een politieke inschattingsfout. Daar heeft de alsjeblieft gelijk in. Voorzitter, deze, ja, deze minister-president is een controlfreak. Zeker als het gaat over beeldvorming. Ik bedoel dat niet per se alleen negatief, maar zo hebben we hem leren kennen. Het kan niet zo zijn dat als hij zoiets hoort, dit is niet een rotstuk. Dit is levensgevaarlijk. Dat heeft u dus zich gere gerealiseerd. Anders had de beste Kamer wel even geïnformeerd. Dit moest gemanaged worden. Laatste keer dat ik het vraag. Ja, Durft de minister-president hier te beweren dat hij dat met niemand besproken heeft? Niet met zijn VVD-topcollega's? Niet met Algemene Zaken, niet met adviseurs, niet met zijn politieke assistent? En nogmaals, we staan in de Tweede Kamer, dus het is niet helemaal... Voorzitter, bij mijn beste weten, uh, heb ik het gehoord in de week van de 29ste... heb ik tegen zelfs gezegd, daar moet je mee naar buiten komen. Dat zou hij ook gaan doen. Daarmee zou het uh, feit via de volkskant naar buiten komen. Nou, discussie, maar dat je dat niet via een brief aan de Kamer moet doen, hebben we net uh, gevoerd... Ik heb niet precies scherp, dat weet ik echt niet exact herinneren... met wie ik het wel of niet besproken heb. De heer Asje zegt, uh, controlfreak. Nou, we kennen elkaar goed. We uh, uh, kunnen elkaar een hand geven. Dus daarmee was dat ook voor mij... ik probeer dat natuurlijk voor mezelf wel te reconstrueren... was dit ook niet een punt wat bij mij op de radar stond... als iets enorms. Dat was het gewoon niet. En best ik, ik, als je nu kijkt wat er gebeurd is... binnen een bouw van de zaken afgetreden, dat je zegt, hoe kan dat nou? Maar dat is wel het feit. Ja, een feit en een inschattingsfout, zei Rutte dus vandaag. Ja, en Wilma, hoe, hoe komt Rutte uit dit debat? Ja, het kabinet zit nu drie maanden in het zadelkoen, en dit is toch wel de eerste blauwe politieke plek van het nieuwe kabinet. Mm -hmm. uh, een minister treedt af en dat kun je toch echt wel met iemand van deze statuur een aderlating noemen. En het kabinet kreeg ook vandaag de eerste echte motie van wantrouwen tegen zich ingediend. Die werd natuurlijk niet, in, niet aangenomen, maar kreeg wel de steun van uh, 43 oppositiezetels. De SP, de Partij voor de Dieren, de PVV en Forum voor Democratie stemden daarvoor. En ook de andere twee linkse oppositiepartijen, GroenLinks en uh, de Pvd ja, die waren zeer kritisch. Luister maar naar Jesse Klaver en Lodewijk Asscher. Voorzitter, het is uh, vlek op vlek en smoes op smoes en leugen op leugen. Dat is wat we hier meemaken. De impact is gigantisch als een lid van de Veiligheidsraad... een belangrijk lid van de internationale gemeenschap... op deze manier te kijken wordt gezet. En ik weet zeker dat de minister-president met zijn internationale ervaring... dat begrepen heeft toen hij werd geïnformeerd hierover. En ons wordt een verhaal voorgeschoten van een premier met een enorme ervaring, die dit heeft gezien, heeft gedacht... nou ja, foutje, maar hij gaat het zelf naar buiten brengen... daar daarna niet meer over gepraat heeft, niet meer naar geïnformeerd heeft... en niet gecheckt heeft of het was opgehelderd... voordat de minister naar Rusland zou vertrekken namens het Koninkrijk. Voorzitter, het is volkomen ongeloofwaardig en buitengewoon schadelijk. Zoals ik ook mijn eerste termijn begon, was de heer Zijlstra ruiterlijk. En gaf aan dat deze situatie niet houdbaar was. En ik vond het een moedig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 Vandaag hebben we ook de eerste grote kras op dit kabinet gezien. Dat komt niet zozeer door de minister van Buitenlandse Zaken... als wel hoe de coalitie hiermee om is gegaan. Ja, dat was Jesse Klaver met een tamelijk uh, kritische uh, eindconclusie... Na, na dit debat. Koen, de VVD gaat nu rustig op zoek naar een opvolger. Denkt daar wel een paar weken voor nodig te hebben. Want we zoeken iemand die uh, uh, de plek van Halbe kan invullen. Ja, Wilma Borgma, dank je wel. Over de nieuwe donorwet praat ik nu door met Hans van der Spoel. Hij is arts op de intensive care van het VU Medisch Centrum in, in Amsterdam. Goedenavond, meneer Van der Spoel. Goedenavond, meneer Verbraak. U bent als arts degene die met nabestaanden... die moeilijke gesprekken moet voeren. Hè? Wat was de laatste keer dat u zo'n gesprek voerde? Nou, een aantal maanden geleden. Oh, dat is niet aan de orde van de dag? Nee, nee, nee. Wij uh, hebben in Nederland in totaal ongeveer 250 tot 300... Uh donaties uh, per jaar, ja. en een stuk of 15 tot 20 in mijn ziekenhuis. Ja. Hoe gaat zo'n gesprek? Kunt u daar eens wat over vertellen? Um, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, uh, duurt het toch enige tijd voordat we op de donatie toekomen. Eerst uh, wordt een patiënt opgenomen in een kritiektoes ernstige ziekte. Uh -huh. uh, um, wij behandelen, we behandelen, kijken of we die patiënt beter kunnen maken. Uh, soms moeten we concluderen dat het niet werkt, Dat er geen kans is op herstel. of dat hij zelfs hersendood uh, geraakt of al is. Dat zullen we dan eerst met de familie bespreken. mededelen dat er geen kans meer op herstel is. De familie tijd geven om eraan te wennen uh, aan het idee. Mm -hmm. En pas in tweede instantie. en, en eigenlijk nadat wij het donorregister uh, geraadpleegd hebben. Uh, oh. dan gaan we met de familie praten. Ja. En hoe lang heb je als nabestaande dan de tijd om na te denken? Uh, nou, zeker uren. En als het uh, heel moeilijk is. en uh, het gaat echt goed met de. Uh, ja, zou ik zeggen. potentiële donor. dan kan het ook wel een dag duren. Ja. En, en die nieuwe wet. Hè, waarbij iedereen. die geen keuze aangeeft. automatisch donor is. Uh, verandert die iets aan uw werk, denkt u? Ik? ik hoop het wel. Uh, ik hoop, punt één. dat er toch meer mensen. als ja geregistreerd zullen worden. Mm -hmm. En het gesprek zal misschien toch iets makkelijker worden als je begint nu met een gesprek... en iemand staat uh, niet geregistreerd of staat geregistreerd als gaat de beslissing over aan de nabestaanden. Dan begin je toch altijd een gesprek met heeft u wel eens nagedacht over donatie en uh, hoe stond uw nou, vader of wie dan ook er, erin. En ik hoop dat dat nu een beetje makkelijker gaat in die zin dat je de... de ja, iedereen weet nu over deze wet, iedereen weet dat je de kans hebt gehad om nee te zeggen... En uh, je gaat nu het gesprek iets makkelijker ja. in, in de zin van, uw, uw vader staat uh, als geen bezwaar. Uh, betekent dat ook dat hij dat echt zo vond? Of maar heeft, ja. heeft hij er nooit to, is hij nooit toegekomen om, om uh, te, uh, te reageren? Ja. Vindt u het ook echt goed nieuws dat die wet is aangenomen? Zeker. Ja, um, ja. ik vind dat de kans op uh, een aantal donoren uh, aanzienlijk zal gaan toenemen. Mm -hmm. Want, wat, wat u, want u vertelde, zo'n gesprek, wat u, wat u dan voert, komt het ook voor dat mensen zeggen: dat wil ik helemaal niet? Jazeker, helemaal heel ja? vaak. Uh, ik denk dat twee derde van de gevallen de nabestaanden, of de aankomende nabestaanden, beter gezegd, uh, geen toestemming geven. En wat doet u dan? Uh, niks. U gaat niet ja, in oh, discussie? Ja. Nee, nee, nee, zeker niet. Nee, en nee, u nee. zegt nu ook niet: van ja, maar luister eens even, die wet is veranderd. Uh, het is echt anders dan vroeger. We zullen misschien wat meer tijd nemen om erover te praten... maar we zullen dat, naar mijn inschatting, zeker niet dwingend gaan doen. We zullen niet gaan zeggen, ja maar ho ho, uh, hoe zeker weet je dat hij het echt niet wilde... dat zullen we, denk ik, niet gaan doen. En als u nou ontzettend zit te wachten op een nier? Wij zitten niet te wachten op nieren. Nee? Wij, uh, nou ja, in, in die zin, op het intens verkeer uh, houden wij ons niet met uh, de, de transportatiekant bezig. Oh, u weet niet tronatie. waar men op zit te wachten op dat moment? Nee, u hebt niet een soort verlanglijst? <coughs> Nee, tegendeel. Alle donaties uh, gaan in Nederland via uh, eurotransplanten. Ja. Een Europese organisatie. En die zoekt de beste ontvanger bij een uh, eventuele donor. En dat kan in Oostenrijk zijn of nou, in Duitsland. Uh, en misschien ook in Nederland. En ja. omgekeerd krijgen we ook organen uit die landen. Want daar gaan natuurlijk een hoop, ho toch ook een hoop spookverhalen over rond. Hè? Dat mensen zeggen: ja, ze houden je extra lang in leven. zodat ah. ze die ja, organen goed houden. Nee. Dat is niet zo? Uh, nou, ja en nee. Uh, we houden niet extra lang in leven uh, om maar die organen te kunnen oogsten. Mm -hmm. Maar als we op een gegeven moment uh, weten dat iemand hersendood is... Uh, ja, normaal gesproken is iemand dan overleden. En dan stop je ook met de, de kunstmatige beademing... en dan houdt het hart ook mee op. Dus in het kader van een donatieprocedure... houden we natuurlijk wel uh, de boedsomloop en, en andere zaken in gang... tot het moment dat de organen uitgenomen kunnen worden. Maar we mm -hmm. gaan niet extra zitten rekken in de hoop dat we misschien toestemming krijgen om uh, de uh, organen te oogsten, om het maar zo te zeggen. Nee. En die nabestaanden hebben en houden het laatste woord, wat u betreft? Wat mij betreft, zeker, ja. ja. Hebt u zelf een codicil? Ja, zeker al dertig jaar, denk ik al niet, de ja. hele tijd al. En hebt u dat besproken met uw uh, aanstaande nabestaanden, zal ik maar zeggen? Ja, zeker, zeker. Mijn, uh, al heel lang, uh, mijn kinderen zijn ook donor, mijn vrouw is donor, dus dat daar uh, ja, zijn er heel open over geweest. Ja, en, en dan de, ook door uw werk is dat gewoon eigenlijk een, een, een normaal onderwerp, thuis. Of is het toch iets anders? Uh, nou, ik praat niet zo heel veel over mijn werk thuis, maar nee? uh, het is geen, als het zo te sprake komt, kunnen we dat gewoon bespreken. Dat hebben we ook altijd gedaan, ook toen de kinderen klein waren, dat dat wel gebeurde, ja. En hebben zij een codiceo? Ja, daar ga ik wel vanuit. Oh, dat, dat, hebt u, dat weet u niet zeker. Nou, ik heb het niet geverifieerd, maar nee. we hebben al heel lang geleden wel besproken met de kinderen dat zij wel uh, toestemming geven voor een donatie van hun organen. Oh ja. Ik sprak met Hans van der Spoel, arts op de Intensive Care van het Vuurmedisch Centrum in Amsterdam. Meneer Van der Spoel, dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond.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 maar nu doe ik het echt, nog één en dan schijk er me uit. Dan grijp ik mezelf in mijn kladden, en allemaal me eens door door elkaar. Ik breek mezelf af tot op de bodem, en trek me omhoog aan mijn hart.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 Morgen begin ik meteen. Morgen begin ik meteen. Morgen begin ik meteen. Hubert van der Lubbe. I just thought that. Ik zou het mochtens willen gaan spelen in Rotterdam, je weet. Geef het een go-to en zien wat er gebeurt. En ja, ik ben blij dat ik hier nu ben. Ik ben helder en eentje om te spelen. De stem van tennisgrootheid Roger Federer. Hij wil weer de nummer 1 van de wereld worden. En dat kan hij in ons land worden. Want vanaf morgen speelt hij op het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam. En over de tennis en zijn missie spreekt ik met oud-tenniskampioen en coach... Felix Kaplan. Dag meneer Kaplan, goedenavond. Goedenavond. Hoe zit dat? Wat moet Federer doen om weer die koppositie te pakken? Nou, uh, zijn tak is veel makkelijker geworden... omdat Wawrinka heeft net verloren tegen een Nederlandse speler Griekspoor. Vanavond? Vanavond, net. Ja. En dat betekent dat... Uh, in kwartfinale krijgt Federer niet te spelen met Wawrinka... maar met iemand van mindere statuur. Dus in eerste ronde heeft hij Bemmelmans... in tweede ronde Kohlschreiber. Tegen Kohlschreiber heeft hij al een keer verloren... maar Kohlschreiber is op zijn retouren... dus ik denk niet dat Kohlschreiber kan een bedreiging vormen. En dan krijgt hij misschien waarschijnlijk hazen... En als zij tegen die drie spelers wint, dan is hij nummer één van de wereld weer. Want dan krijgt hij dus uh, 180 punten. Ja, En u bedoelt, het is dus nog meer onder handbereik gekomen vanavond? Ja, ja, absoluut, ja. absoluut. Hoe bijzonder is het eigenlijk he, dat Federer 36 jaar nog zo'n doel heeft? Nou, dat is ongehoord eigenlijk. Ja? Ongehoord, omdat uh, hij verbetert zich nog steeds... Hij introduceert nieuwe elementen in zijn speel. Noemt u eens wat? Uh, nou, bijvoorbeeld bij het serveren. Ik zie dat hij dus zijn elleboog meer naar links krijgt bij het, bij, bij het opgooien van de bal, bijvoorbeeld. U doet het dat ook in... een beetje voor, hè? Ja, ik doe ja. meteen visualisatie. Ja. Dat is een gewoonte van tennissers om dat... alles te visualiseren. Ah, ja. ja, want hij wordt vaak geroemd om zijn techniek. Wat is daar zo goed aan? Nou, in eerste instantie, hij heeft. Uh, nou. Prima techniek. Ik ben niet kapot van zijn bekken bijvoorbeeld. Nee? Uh, waarom, waarom vindt u die niet zo geweldig? Omdat, omdat hij slaat die bal mijn zins te wijd. En dan gebruikt hij klein beetje zijn hoofd. Hij beweegt zijn hoofd als hij die bal slaat. Daar kan nog aan gewerkt worden. Uh, ik denk dat hij kan dus iets meer achter die bal komen. Ja. Want dat is een tendens. En daarom vind ik vind ik Federer zo'n zo in, zo interessant geval. Want dat is een tendens. Men gebruikt bijvoorbeeld vandaag de dag veel minder spin. Dus daarom zien wij dus dat alle Spaanse spelers zijn min of meer, uh, nou ja... U moet even uitleggen voor de mensen die niet elke dag aan tennis kijken... Ja. wat dat is, spin. Spin, dat is als u van onder naar boven met het rekent gaat. Ah. En, die bal, en die bal krijgt bovenste rotatie. Ja, ja, ja. Dat is dus spin. En slice ja. is dus onderste. En we hadden het over de techniek van Federer. U noemde ja. iets wat u niet zo goed vindt, maar wat vindt u briljant? Wat vind ik briljant? Ik vind briljant in eerste instantie zijn gevoel voor de bal. Ja. Zijn uh, capaciteit te veranderen. Steeds nieuwe elementen aan te leren. Steeds nieuwe in, uh, elementen introduceren in zijn speel en uh, gewoon continu groeien met het niveau van moderne tennis. Oh, want hij speelt nu anders dan tien jaar geleden. Duidelijk, ja? duidelijk, ja. En dat is paradoxaal genoeg. Het spel is aanzienlijk sneller geworden. En hij is 36 jaar oud. En toch kan hij dus met, met die hard hitters... gewoon op, op hetzelfde niveau blijven. Ja. Hij wint tegen die, die, die, die mensen zoals bijvoorbeeld Chilic. Heel grote man die keihard slaat. Of Del Potro. Dit soort mensen. Blijft hij overeind? Ja, ja, ja. Die techniek is dus een van zijn troeven. Hè? Wat, wat is zijn geheim nog meer? Nou, ik denk dat zijn grootste geheim is zijn lichaam natuurlijk. Omdat ja. hij is uh, zeer weinig geblesseerd. Ja. En uh, ik heb een vriend in New York. Die heeft mij getendeerd op zijn ledematen. Zegt hij, moest kijken hoe goed wordt hij wordt behandeld door. En fysiotherapeut. Vertelt u daar eens wat over, ja. wat doen ze dan? En, uh, nou ja, masseren, elke dag ja, ja. masseren. En Anders dan bij andere tennissers. Ik denk dat als u hem meeneemt, dan kent u uw lichaam veel beter... dan, dan bijvoorbeeld als u Roland Garros speelt... en dan komt een, een, een masseur van, van het stadion. Ja? Dus die die, die En als je je eigen masseur meeneemt, dan heb je een voorsprong. Ja, maar, maar die kosten zijn, astronomisch, dat kost half miljoen ja. per jaar ongeveer. En dat heeft hij wel. Nou, dat heeft hij, ja. uh, weet je wat hij heeft verdiend? Hij heeft 115 miljoen alleen aan prijzengeld verdiend. Voordat hij een baal slaat, in het begin van het jaar... kreeg hij, is hij gegarandeerd van 65 miljoen dollar. Dus dan, dan kan zijn masseur er ook wel af. Ik, masseur, ja. Ja. ik dacht dat zijn geheim ook een beetje zijn vrouw was. Nou, dat is een, een geval apart, omdat ik heb de indruk dat zij veel meer actief is en veel meer agressief is uh, dan hij. En uh, als ze met vakantie gaan, dan probeert zij dus... Uh, van Federer te vinden. Terwijl Federer wil gewoon <laughs> zo min mogelijk... Dus Als ze over... tegen elkaar tennissen bedoelt? Ja, ja want oh, ja? Ze, is, ze is ook speelster geweest. Haar ah. naam is Wavrenets. En mensen die dus twintig jaar geleden tennis volgden... kennen de naam nog. Ja. Ja. Vier jaar geleden hebben we ook al een keer met u gesproken... over ja. Federer's tenniscarrière. En het einde wat we toen dachten te voorzien. Ja. Vier jaar geleden, zeg ik al. Hoe lang denkt u dat die man nog doorgaat? Ja, dat, dat was mijn grote <laughs> Waarom heb ik het gedaan? Omdat, kijk je maar, uh, hij was toen gepasseerd door Djokovic en Murray. Dus dat was duidelijk dat hij geen eerste wiol kan spelen. Niemand dacht in termen dat uh, Murray en Djokovic zullen zulke zware blessures krijgen. Uh -huh. Nadal was min of meer ook nog niet uitgeteld, maar hij had zware problemen met zijn gezondheid. Uh -huh. uh, Rond die tijd heeft hij alles gewonnen. Hij was vader van vier kinderen. Dus nou ja, weet je... Je dacht, uh, dat is klaar met die man. Nee, maar uh, als je vier kinderen hebt... dan uh, moet je gewoon meer tijd besteden aan die kinderen <lacht> dan aan tennis. <lacht> ja. Maar ja. toch uh, dus met de hulp van zijn vrouw... die af en toe kinderen meeschouwt, kinderen ja. nagen... En als hij bijvoorbeeld in, in uh, Rotterdam komt te spelen... als hij op normale wijze niet op wildcard, zoals nu... dan men zegt dat hij uh, kreeg een hele etage ja. En fantastische behandeling enzovoort. Ja. Natuurlijk, als je ja. een hele etage hebt... dan heb je tijd en uh, plek voor kinderen. Kun je die kinderen in het donkerhok hok stoppen? <laughs> ja. Gaat u eigenlijk kijken in Rotterdam? Nee, ik ga niet kijken, omdat... Uh, als journalist, en ik ben altijd uh, journalist en schrijver geweest... behalve dan tennisspeler... dan wil je natuurlijk uh, de sfeer proeven. Maar als je technisch wil laatste voefjes, laatste ontwikkelingen zien... dan moet je gewoon televisie kijken. Want daar zie je alles alles zeer, ja. zeer, zeer duidelijk. Maar meneer Kaplan, als we zo'n tennisfenomeen aan huis bezorgd krijgen... wilt u daar dan niet bij zijn? Nou, ik vind, ik vind dat je moet uh, uh, op bepaalde leeftijd professional ja. worden. Dus natuurlijk, sfeer is leuk. En natuurlijk, mm. handjes schudden misschien... Maar kijkt gewoon naar die televisie. Ja, maar televisie levert zoveel meer. Je kunt uh, bewijzen van spreken terugspullen. Je ja. kunt, u kunt uh, tactische zetten uh, keer na keer En dat uh, gaat afspelen. u allemaal lekker doen thuis. En, en dus als u, als u dat ziet... Nou ja, goed, ik wil, ik wil niet tegen iedereen ja. zeggen dat ze moeten thuis blijven. Nee, dan verdient Kraaitje ik niets. Maar u als zit voor directeur. de televisie. Ja. Maar ik zit liever voor televisie ja. en ik zit liever um, ook uh, naar, naar details te ja. kijken. Meneer Kaplan, dank u wel. Graag gedaan. Ik vandaag: the trust we had is long I love you more than I ever thought I should. Oh, my angel woman. We cried a few tears. I guess most lovers do, yeah, yeah. But tears alone. Burning up just a whole lot Oh my angel oh, my. I'm doing well I laugh a lot I have so many friends but oh,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 toekomstvisioenen uit een verloren Europa. Goedenavond, meneer Van Hengel. Goedenavond. Goedenavond. U volgt in uw boek drie bevlogen intellectuelen met een visie. Hè? Waaronder schrijver en utopist Frederik van Ede. Laten we even beginnen bij het begin. Hoe zag het Europa van begin 20e eeuw er eigenlijk uit? Um, ik, ik ga ook meteen beginnen met een klein misverstand. Ik denk dat het Europa van begin 20e eeuw... Uh, als een verenigd Europa geen enkele toekomst had. Maar er was natuurlijk wel een... Uh, hoogwaardige Europese cultuur. En Europa was een mondiale wereldmacht. Dat een, stond aan kop. Uh, was natuurlijk ook een koloniaal continent. continent met de koloniale rijken. Um, en nou goed, we hebben het vaak over de Belle Epoque natuurlijk. De tijd van um, nou ja, een bepaalde... Transnationale culturele vrede. speelt die zich af, die Belle Epoque? Ja, eigenlijk eind 19e, heel begin 20e eeuw. Oh, ja. Dus eigenlijk de jaren voor de uitbarsting van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Uw boek heet De Zieners. Waar, waar verwijst dat naar? Um, nou, kijk. Ik, dat verloren Europa fascineert me. Dus het is het gevoel dat iets verloren gaat. Dat er een bepaalde cultuur verdwijnt of dreigt te verdwijnen. En als mensen, als dingen verloren gaan in het algemeen, dan. Um, gaan mensen verlangen. En verlangen, dat brengt visioenen teweeg. Dus uh, ik wilde een paar individuen neerzetten... die die visioenen hebben van Europa. Um, wat deels gebaseerd is op het verlangen naar dat wat er geweest is. Maar ook met een blik naar de toekomst gericht. Eigenlijk. En waar maakten deze zieners zich precies zorgen over? Um, een heleboel dingen. Dat is, uh, denk ik, altijd met zieners. Maar het ging <laughs> vooral om de geestelijke leegte. Dus het gevoel dat de modernisering wel... Um, rijkdom had gebracht, eventueel uh, welstand, uh, steden, machines, uh, netwerken... eventueel ook uh, treinen, netwerken... maar dat het uh, de mens niet veel uh, verder had gebracht geestelijk. Dus dat mensen zich uh, leeg voelden en uh, eenzaam en uh, Dus ook een soort pessimisme zeg maar. Zeker, zeker, ontzettend, ja. ja. En, en waar werd dat precies door gevoed? Um... Dat gevoel van het, het wordt er alleen maar minder op. Ja, dat, uh, dat heeft ook deels te maken met bijvoorbeeld het, uh, ja, wat ik dan. Nou, niet het einde van de religie zou voelen... maar goed, mensen voelden zich niet geborgen in een soort religieuze setting. Ze voelden zich ook niet geborgen in een gemeenschap die al uh, lang bestond. Want mensen waren heel veel aan het bewegen in Europa natuurlijk. Dus uh, nou goed naar de stad of, of, of naar andere plekken in de wereld. En uh, dus het gevoel dat er een geborgenheid uh, afwezig was... en dat mensen dus zich, ja. Ja, zichzelf moesten redden. Ja. Op, en op welk toekomstvisioen kwamen ze dan uit, die zieners? Want we hebben het over Frederik van Ede. Hè? Even voor mm -hmm. de volledigheid, die andere twee zijn. Um, ik volg ook Erik Goodkind, een veel minder bekende figuur. En uh, Mitrinovic, een nog, nog veel minder bekende figuur uit Bosnië. Die uh, later in Londen uh, komt. En welk to toekomstvisioen hadden ze, hadden ze in gedachten? Nou, Het begint eigenlijk, ik schrijf over de jaren 10, 20 en 30. En in de jaren 10, dus eigenlijk bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog... hebben uh, Goedkind en um, Van Ede hebben een idee om eigenlijk... Uh, niet zozeer de sterke leiders, militaire sterke leiders, bij elkaar te ringen, maar de geestelijke leiders van Europa samen te brengen. Dus mensen die een, een diepe wijsheid met zich meedragen en daarmee Europa aan, uh, aan de hand kunnen nemen. Uh, de bedoeling is dat ze een soort van parlement gaan vormen van uh, grote geesten. die uh, nou ja, goed, Europa die diepgang zullen geven waar het zo dorstig naar is. Ja, en Frederik van Ede had het over, lees ik in uw boek, een dubbel spoor naar een betere wereld. Mm -hmm. Socialisme zou mm -hmm. de wereld redden, mm -hmm. en psychoanalyse zou de individuele mensen redden. Ja, ja. Dat vond ik zelf ook heel interessant. En dat ja. is ook een beetje het dubbel spoor wat ik in mijn boek volg. Want enerzijds gaat het dus over de. Buitenwereld, dus de, de, de eenheid van de mensen, maar ook de gelijkwaardigheid van mensen. En tegelijkertijd gaat het over de diepste, diepste zielenroerselen van de mens. Dus ook een bepaald soort esoterische. Uh, goed, dat is misschien niet de diepste zieleroerselen, maar het gevoel dat er inderdaad een, een hele diepe kern gezocht moet worden in, in de mens. En ja. Dat was het dubbelspoor wat hij had uh, geformuleerd. Maar wat ook terug te vinden is bij Goedkind. Heel erg bij Goedkind, maar ook wel bij Mitrinowitsch. Ja. Wat interessant is bij die drie mannen is dat ze ook. Uh, zieners waren in de zin van dat ze uh, uh, ook geloofden in een immateriële wereld, hè? in geesten, in contact mm -hmm. met andere werelden. Heeft dat, wat, wat is het verband met, met die toekomstvisioen? Um, ja, het gaat veel over geesten. Nou goed, aan het eind van zijn leven gaat uh, Van Ede helemaal op in zijn geesteswereld. Dat is wel interessant, maar dat is misschien niet wat je bedoelt. Bijvoorbeeld Goodkind had een heel interessant visioen... waarin hij zei: eigenlijk het geestelijke. Um, komt tot stand in de dialoog. Dus uh, wij, wij hebben een contact met elkaar... en juist in het contact ontstaat zeg maar de, de diepere betekenis van het zijn. Dat ontstaat in de contact tussen mensen. En dat derde, dat noemde hij dan niet dialogisch, maar trialogisch... dus in de dialoog ontstaat een derde geest. En dat is dan de goddelijke geest die zich openbaart in de, het contact tussen mensen. Dus daarom heb ik ook meerdere figuren genomen... omdat ik het interessant vind om juist die interactie tussen individuen uh, te zien. Vooral ja. omdat ze zichzelf als ziener of als profeet profileren. Ja, dat onbehagen is, is weer helemaal terug, hè? de zoektocht naar de Europese ziel. Ziet u parallellen met dat onbehagen van toen, van een eeuw geleden? Um, ja, er zijn ook grote verschillen. Maar een van de dingen die ik wel, um, die ik wel interessant vind is dat verlangen om een bepaalde volksziel te definiëren. Kijk, um, voor de eerste wereldoorlog was het vanzelfsprekend dat de Duitsers hadden zo'n ziel en de Fransen hadden zo'n ziel en de Nederlanders hadden zo'n ziel en Europa had ook weer een ziel en daar viel niet aan te tornen. Um, hoe, hoe zag onze ziel eruit bijvoorbeeld? <laughs> Nou ja, dat zijn voor een stereotype clichés... Uh, van de, de handelsgeest en de, ja, ja. de dominee. En de, nou goed, het zijn vaak clichés... en die misschien deels waar zijn, maar deels onwaar. Ja. Um, en nou ja, goed, nu gaat het ook steeds vaker van... wat is de essentie van Europa? En vooral op rechts wordt daar veel over gediscussieerd. Nou goed, de christelijke waarden van Europa. Of uh, blank Europa, weet ik veel wat uh -huh. er allemaal nog wordt bedacht. Maar um, het idee dat... Uh, nou goed, ik moet denken, vandaag zei Alexander Pechtold... van uh, nou ja, de eerste Rus, die... Uh, op zijn uh, fouten terugkomt, uh, moet ik nog ontmoeten. Ik denk dat het een slip of the tongue was. Maar uh, ik was verbaasd om uh, in één keer een heel volk uh, weg te zetten... als onbetrouwbaar. Uh, als alsof dat een volksziel is. Nou zal dat een, uh, een soort faux pas zijn geweest, hoop ik. Maar dit soort ideeën, van nou goed, zo zijn die Russen nou eenmaal... of uh, die Amerikanen, of de, de Afrikanen... Uh, om het maar meteen ook even in een meer mondiaal perspectief te zetten. Die stereotypen zijn er al. Ja, ja. Ik vind het ook zorgelijk om eerlijk te zijn. Ja. En daarom vond ik het ook interessant om in het boek te kijken... naar hoe individuen ja. zich verhouden. Want Goedkind um, is een Duitse nationalist in de jaren tien. En um, verhoudt zich heel positief ten opzichte tot de Duitse volksie. Maar in de jaren twintig en dertig... dat is ook een drama wat zich voltrekt in het boek. Dan uh, wil hij nog best uh, zich, nou, ja, zich als Duitser profileren. Maar dat uh, wordt niet meer in dank afgenomen in Duitsland... omdat hij Joods is en uh, nergens meer aan de bak komt. Ja. Maar, maar u, u noemde die, die, uh, uh, dat denken in, in, in nationale zielen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dat is een parallel. Ziet u nog andere parallellen met, met dat onbehagen van nu en toen? Um, nou ja, goed. Kijk, um, in de jaren 20 en 30 was uh, Europa was natuurlijk niet echt een, een, een optie. Uh, het was wel een optie eventueel als een alternatief voor het nationalisme. En dat is, vind ik misschien wel iets wat we nu kunnen zien. We hebben natuurlijk nu optie of... Europese integratie of nationalisme. En dat nationalisme is uh, vaak een um, reactie op het, op, op het Europese onbehagen. Bijvoorbeeld, nou, De meeste nationalisten zijn anti-EU of anti-Europa. En het uh, nationalisme is geworteld in het onbehagen... over de Europese integratie. Dus dat is misschien wel interessant, die tweedelingen. het natie of Europa. En dat het niet uh, een combinatie kan zijn. Ja, en ziet u iets in, die, in de visie van die mannen... waar de Brusselse eurocraten van vandaag nog iets aan kunnen hebben... iets van kunnen leren? Mm, nou, het is vrij lastig en sommige van die visies die ze hebben... zijn ook in het licht van heden zeer politiek incorrect, zelfs dubieus. Um, maar wat mij zelf persoonlijk fascineerde... was het gevoel dat, dat het toch um, klein, uh, vanuit kleine gemeenschappen... kleine groepen, kleine... Um, Contexten kan worden. Kan, kan groeien, laat ik het zo zeggen. Dus ik geloof dat het wel goed is om, zeg maar. tot het laatste niveau te gaan. in de integraties, dus op het lokale niveau. En dat het, zeg maar, niet steeds groter moet, maar dat sommige dingen ook wel kleiner kunnen. Ja, meneer Van Hengel, dank u wel voor uw uh, mooie uitleg. Het is vijf voor twaalf. Tijdens de winterspelen in Zuid-Korea gaan we bij het oog... dieper in op het materiaal van de sporters. Wat is hun band met de kunstschaat, de bobslee of de curlingbezem? En vandaag in die serie de ijshockeystick. En die bespreken we met mister Ijshockey Ron Berteling. Op dit moment in Zuid-Korea. Dus ik moet zeggen, goedemorgen. Dag meneer Berteling. Goedemorgen. aan het bijt. Uh, nee nee nee. Ik moet jullie bellen en ik ga daarna ga ik even trainen ja. en uh, dan uh, barst het ook weer voor ons los. Het, ja, het, het hele toernooi begint, dus uh, uh, erg leuk allemaal. Dus we ja. kijken weer naar uit naar een mooie dag. Weet u nog wanneer u voor het eerst een ijshockeystick in uw handen had? Ja, ik was zeven uh, jaar. Ja, dat was een houten stick. en dat is allemaal veranderd in de, in de loop der tijd. Oh ja. Want nu ja, is het? Ja, het is nu allemaal, toen werd het, werd het aluminium. Uh -huh. En nu, is het ook, nu zijn het ja, bepaalde legeringen. Het, is nu, het zijn nu hele lichte sticks. Die zijn nu hol. En met een bepaalde hoe zeg je dat, flexibiliteit. Het, allemaal, allemaal getallen. En je kan met een bepaald punt waar je van moet schieten. En de ene is een, en hoe zeggen ze dat mooi, het Engels een shooting sticks. De andere passen wat beter. Ja. Dus je, je moet ervoor geleerd hebben Pff. tegenwoordig. Ja, en, en hoe werkt dat eigenlijk met die sticks? Moet je ze ook onderhouden? Moet je er speciale dingen mee doen? Vroeger wel met het hout wel, met de houten stiks wel. Ik, ik maakte ze, ik kon ze helemaal uh, zeg maar, bijschaven, het blad hè, over het hout en met wat uh, glasfiber en en. Uh, dan kwam ik namelijk ze mee naar huis en dan ging ze helemaal uh, het, de onderkant van de stick rondmaken, dus uh, zoals ik het wilde hebben met bootlak eroverheen. Je koesterde hem echt. Uh, zouden... Ja, ik, het, ik kon ze ook bij wijze van spreken. Ik, ik, kan, ik zat ook thuis voor de televisie met een stik in mijn hand. Oh, echt waar? Die mocht naast u op schoot? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat moest gewoon goed zitten. Ja. En als, en als, stik, als die stik de goede lengte is... kun je dan in principe met elk exemplaar uit de voeten? Nee. Dat is zo persoonlijk. Er zijn jongens die daar geen problemen mee hebben, maar ik, ik moest er eigenlijk van mijn techniek hebben. Dus de stick was voor mij ongelooflijk belangrijk. Dat moest een goed gevoel hebben. Voorafgaand aan een wedstrijd uh, vroeger had ik altijd drie of vier sticks klaarstaan. Oh ja. Ook genummerd. 1, 2, 3, 4. En uh, als de paas niet goed was of het gevolg was het niet goed, pakte ik een andere. Ja, hebt u wel eens een klap met de stick gehad? Veel. <laughs> hey dat dus oh ja. is fijn. Ja, ja, komt goed aan. Zeker ja. dat hout natuurlijk daar voor ja, dat komt goed aan. en, en, ja. en Dat was vroeger zo en het is nu nog steeds zo. Ja, dat doet ja. pijn. Gelukkig ja. is, de, is de bescherming van de spelers uh, ook weer uh, verbeterd. Ja. Maar het, het, het, het blijft pijn doen. Het Nederlands ijshockeyteam deed één keer mee aan de Olympische Spelen in 1980. U was daarbij. Gaan we dat nog meemaken dat Nederland weer een keer de Spelen haalt? Nou, dan moet je nu bij de eerste twaalf van uh, van de wereld behoren. Nou. Uh, die, die, die, die, er zijn er, uh, Olympische kwalificatie toenooien. Uh, dat is een, dat, dat, dat, uh, ja, dan, dan, dat wordt heel moeilijk. In Nederland staat nu geloof ik op de 26e plaats in de wereld. Dus dat gaat, dat gaat moeilijk worden. Dat ziet u niet gebeuren. Nee, op korte termijn. Na de korte termijn dan praten we over 4, 8 jaar verder, 12 jaar verder. Denk ik niet, nee. nee. Nou, het was in elk geval prettig met u te praten, meneer Berteling. Dank u wel. En ik wens u nog een mooie dag, dag daar dag. in Pyeongchang. Dag. Dank u wel. En dit was met het oog op morgen. Na twaalf uur nooit meer slapen. Gepresenteerd door Hanneke Groeteman met als gast kunstenaar Joost Konijn. En morgen is er weer een oog. Dan zit hier Chris Keijne. Ik wens u een mooie en rustige nacht.